Christmas Journal. De Australische Veiligheidsdienst heeft een van de schutters van de aanslag in Sydney eerder onderzocht vanwege mogelijke banden met Islamitische staat. Volgens de Australische omroep ABC werd er in hun auto ook een vlag van de terreurgroep gevonden. De twee schutters zijn een vader en zijn zoon. Ze schoten gisteren zeker 15 mensen dood op een Joods festival in Sydney, waar het lichtjesfeest Ganouka werd gevierd. Ook een van de schutters is dood. Er is veel vooruitgang geboekt in de gesprekken over vrede in Oekraïne... zegt de Amerikaanse onderhandelaar Witkoff. Hij had gisteren een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky... en de Duitse bondskanselier Merz in Berlijn. Vandaag gaan die gesprekken daar verder. Ook Europese regeringsleiders sluiten daarbij aan. De politie heeft gisteravond bij een protest bij het concertgebouw in Amsterdam... 22 mensen opgepakt. Ze hielden zich niet aan de regels en hadden vuurwerk bij zich... De demonstranten waren tegen de komst van een Israëlische zanger in het concertgebouw. Omdat hij ook optreedt bij plechtigheden van het Israëlische leger. Er hadden zich ongeveer 200 demonstranten verzameld op het tegenovergelegen Museumplein. De ME was aanwezig om te voorkomen dat ze richting het concertgebouw gingen. Eén agent raakte daarbij lichtgewond. Joran van der Sloot is zwaargewond gevonden in zijn cel in Peru. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. En volgens een Peruaanse krant heeft Van der Sloot geprobeerd om een einde aan zijn leven te maken. Medewerkers van de gevangenis vonden Van der Sloot... toen ze bezig waren met het uitdelen van het ontbijt aan gevangenen. Ze hebben hem de nodige medische hulp gegeven tot hij weer stabiel was. Joron Van der Sloot zit in Peru een straf van 28 jaar uit... voor de moord op een student in 2010. Het weer, het is momenteel droog en tussen de 1 en 8 graden... Overdag blijft het droog en gaat op steeds meer plaatsen ook de zon schijnen. Het wordt in de middag daarbij zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Is. wat je gelooft is waar Open je ogen maar En dan zal ik bij je zijn Alles wat jij moet doen Is mij op mijn woord gewoon Afscheid nemen bestaat ZANG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 Forever this young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 jet chef m